Uh, we gaan verder nog een klein stukje in deze oot. Ah nee, we hebben deze oot al uit. Okay. We zien ook hier dat ook die twee. Reizigers op de weg naar Hashem, ook zij hebben die, hun ezel door, door hun ezel heen gekomen naar de ketter. De ezel, is, de ezel is die eigenlijk, in onze wereld is, we zeggen dan de, het lichaam. Maar, in, zelfs in het geestelijke, kunnen we zeggen, van ezel dat is die de vier stadia, er niets anders werd, werd geschapen. Vier stadia van het, vier stadia, dus de kilim van vier stadia, gog maar bijna, het verreten mag goed. Of seren pimen mag goed. En de bedoeling is om te komen tot de ketter: boven het verstand, steeds boven het verstand gaan. En dan ben jij alleen jij en jouw kieling. En jij en jouw eigen ezel. Geen andere ezel zijn nodig. Jij en jouw eigen ezel. En steeds overwinnen jouw ezel. En het schijnt dat dit absoluut onmogelijk is. Waarom? De materie blijft tot de laatste snik, hebben we de materie. En tot de laatste snik hebben we te maken met de xitra agra. En, niet erg. Zé ze, het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. En dan weet ik dat het goed is. Dat, dat aan het tegenover, tegenover mij is de andere kant. En dat is geweldig. Net zoals een mens, we zien, is niet, ook niet in watjes gelegd, is vol van bacteriën. Ja, als je kijkt naar een mens onder een microscoop, dat is een verschrikking. Het is een verschrikking. Maar de huid, als je kijkt naar een huid, dan zeg je dat als je het zou zien in een sterke microscoop: de huid. Ga gewoon naar je huid. Ga maar kijken naar je huid onder een krachtige microscoop. Dan zal je nooit meer Andermans, andermans hand uh, kussen. Grip? Dat nee. okay, doet toch wat je vaak hoor. Nee, oké, maar dat doet niet. Ja, hoe lang ben je al getrouwd? Oh, daarom is het natuurlijk kun je kus niet meer zo, so. Maar. Kijk, maar ze hoeft niet alleen kussen. Kijk, als je, ergens, als, je ergens, als je ergens op een feestje bent, weet je, dat, dan komen ze allemaal met, met, met hun handen, daar en zitten zo zit zit zo'n zo'n mandje en dat iedereen dan neemt van een mandje dan een stukje dat. Ja, zelfs als, als men zegt dat dit, een, dat dit een stukje van het lichaam van Josje, van Jezus. Ook dan moet je dan zo weten dat ook dan zit er nog helemaal boel van die hele boel van die bacteriën. Iedereen komt daar een hele hele, hele kerk, komt daar allemaal, heel, iedereen komt daar pakken zo'n zo scheefje van uh, hè? Brood. van brood leek er wel op mannen, erg mooi toastie. mooi bedacht, zo'n tosti. Maar het is vol, met iedereen iedereen stopt zijn handje erin. En ze hebben zo veel toilet en hebben daar niet. En met een urine met alles daarop en daarna. En dat allemaal ga je dat prikken. Repet, dat ik zeg het hier. Waarom? Het is allemaal mens. Het is allemaal mens. Het is allemaal behoort tot het flesh en bloed. Repet, het is slikje samen natuurlijk. Samen met... Samen met het lichaam van Joshua, van Jezus, slik je ook die bacteriën. Dat is niet erg, want zeldo, maar zij, ze het ene tegenover het ander, heeft de schepper geschapen. En nu gaan we verder naar de volgende oot. Eh, nog een kleine oot hebben we nog. De de ja. Ja. Ja. Maar hier, kijk, Lubach heeft jullie chocolatjes allemaal in verpakt. Ja, of er is veel verpakt en niet uh, uitgepakt. We gaan naar boven, naar de regel 6. Oud, koof, juut, bed. We hebben nog een kleine oud. Uh, kunnen we misschien nog doen. Dat wel uh, aanvullend is. Helpt ons veel. De regel 6. De pagina Kuf Yud Dalet 114, de regel 6 van de zoger. Kuf Yud Bet, ot Kuf Yud Bet. Aslu, matu, lechat, tora. Bahavu, nati, shamsha. Punt. Ook hier gaat geweldig iets, Vertel hij ons. Alles is absoluut geestelijk natuurlijk, maar je mag wel beelden hebben, maar weet dat die beelden alleen ten behoeve van jouw uiterlijke mens. Maar van binnen moet je kijken wat je, wat, daar wat betekent dat. Zes. Oud Kuf Jutbed, 112. Aslo, ze gingen, ze gingen er vandoor. Matule gaat door. En ze, kamen, ze kwamen naar een berg. Bij een berg. We hebben na de Shamsha en het was uh, de tijd van de zonsondergang. Letterlijk, de, het was de tijd wanneer de, de, de zon neigde naar beneden. Dus oh, de zonsondergang. Punt. Sharu, Anpin, uh, de Ilana, de Tora, zeven. Le Aksha Dabada. Le amri shirata. Dus het was tegen de avond. Let op. Sharu begonnen de anpin, de Ilana. anpin reken de takken, de Ilana, de takken van bomen. De boomtaken begonnen, begonnen äh, äh, de tura, de bomen van de, ta de boomtaken van de van de berg, dus op de berg waren de bomen, ja? op de berg stonden bomen, groeide bomen. Dus de bomen, de boomtaken van de berg, die trokken de die begonnen te duwen, te trekken tegen elkaar. Flapperen misschien is het goed, tegen elkaar, ja, begonnen ze te slaan, als het ware, de takken. We amre shirata. En zij zeiden een loflied, Loflied. Loflied. Loflied. Loof, loflied. Een hulde. hulde wordt nachts gezegd. Punt. Ad de hawe shim Shimu. hat kola takiva de hawe. De volgende pagina. Kuf. Dat was 115. De eerste regel. ama. בנאי אלוכין קדישים, אינון דיתבדרו בנאי חיה דהיי אלמא אינון בצינה תוי בנאי מתיפתה אתקנשו דיידוח תייחו ליישתאשההה במא במארי חק מארי חון Echt wat er gebeurt nu. Uh, de vorige pagina, de regel 7. A, ah, de hawe azli, terwijl zij aan het lopen waren. Shimu, gaat kola, hoorden zij een stem, een krachtige stem, takifa. De hawe amar, welke stem, die, welke stem, zij. De volgende pagina, de eerste regel. De ney, Elokin. De zonen van Elohim. De heilige kadishen, de heilige zonen van Elohim. Dus de goddelijke mensen. Inon de Ibadru, zij die dwalen bij Nechaya de Alma. Zij die dwalen onder of tussen, de, uh, lef, tussen het levende in deze wereld ze so levenden in deze wereld. Zij die in deze wereld leven. In on Beutziner twee motiven. Zij die die lichten zijn van de zonen van de motiven, van de uh, Yeshiva, van de leer, van het leerhuis. Het kan zo Verzamelt u, of combine, verzamelt u naar jullie plaatsen. Bij jullie plaatsen, le istashea om je te vermaken. Bij met jullie heer, Borita met Detora, Torah. Samen met jullie heer, met Detora. Torah. Punt. Dachilu drie, elin. Wekaimu, hoe we Kijk nou, dat is wat zij hoorden daar in de berg, op de berg. De stem die zij hoorden. Dachiu, zij werden, zij vreesden. zij waren angstig. We Kaimu, en zij bleven, maar zij bleven op hun plaats staan. En ze gingen zitten. We hebben geleerd. Alles wat de zoger vertelt, al die, de weg die de reizigers in de zoger uh, uh, opleggen, ja, zeggen, doen, de weg die zij afleggen, is. De geestelijke weg. Zelfs wanneer zij lopen, waar dan ook. Wat zij altijd zien, zij de tekenen van die zij zien dat zij kunnen, dat het, dat, dat het, waardoor zij nieuwere bevattingen ontvangen. En dat is wat ik jullie vertelde. Alles buiten is kabbalah. Alles is te leren. Alles wat wij tegenkomen, buiten, waar dan ook en je kan leren die, je kan veel leren voor jezelf alles is leerzaam uh, We keren terug nee, wij staan hier nu op, op deze pagina de pagina 115 hoeft het nee, of we hebben dat ah nee, nog 114 uh, de zevende regel uh, not the punt in het midden. Regol 19. Huh? Uh, de linker column. Kofut bed. Ah, cool viewed bed, ja. Maar wat heb ik vertaald? Alles. Alles heb ik vertaald. Oké. Okay. Nu gaan we naar de pagina. Pagina, waar staan we, Welke pagina? 414, 414 erg goed. De linker linkerkolom sulam de regel, 19, erg goed, erg goed. Het is erg goed dat niemand slaapt, dat is erg belangrijk. Behalve Behalve mij, erg goed. Maar ook de, ook de slaap, kreeg ik een beetje slaap, omdat, om even om, om, om als, als feedback, dat is ook nodig. Ik word een beetje zo so in de slaap. Gebracht om je weet te zien dat, hoe dat, jullie, dat jullie wel wakker blijven. De regel 19. De, de referentie, het kuf bed. Kijk hoe deze zoger, de hele zoger is onthuld. Voel je dat? Het is onthuld. Is, soms is het een verhulling, for, het is net of. Het zonnetje schijnt. Ik voel het bijvoorbeeld van binnen. Als het zonnetje schijnt. Het zonnetje schijnt helemaal. Geen enkel wolkje, et Van binnen. Want hij is nu aan het onthullen. De hele zorg is nu aan het onthullen. En dan ook, zie je ook. Hasolam is ook weer onthullend. Deze keer. Maar als het verhulling is. Dan moet je het ook. Graag. Accepteren. 19. Azlu, Azlu, Matu, Lechat, Wechule. Dubbele pende. Algo, ze, ze liepen verder. Hij gij u twintig Lehar echade kine tot Hashemesh. Ze kwamen tot een berg tegen de zo so, een beetje, zo kunnen we zo zeggen vrij. De zons, tegen de zons ondergang. Punt 20. Het gielu dofkiem aan fe 21 hailan ze behaar ze ba ze. Waarom riem shira het gielu dofkiem de takken de boomtaken, van de, van die op de bergen zijn, begonnen, pushen elkaar. 21. Wel, Wom en zij zeggen het loflied. Hulde. En dat moet je natuurlijk horen, dat de dat die, dat die boomtaken die lied, een lied beginnen te zien, die lof, een lof beginnen te zien. שכן אנשם בעוד טווין טווינטח שהיו הולכים שימאו כל אחד חזק שהיה דרין טווינטח אומר בני אלוקים קדושים אותם הפיסורים בן פירן טווינטח החיים בעולם הזה. Otam 25. Hetsvu, le me im, Adonai Batura. De regel 21. Baot 22 terwijl het, terwijl zij liepen, shimu kol echad, hoorde zij een stem, een krachtige stem, gezak, Shayaumer, die zei, benei 23, benij Elokim Kedoshim, <coughs> de zonen van, de heilige zonen van Elokim, otam hapuzurim, zei die verstrooid zijn, dat is een goed woord, hij zei, die verstrooid zijn, ben 24 hachaïm, tussen het leven in deze wereld. Otam moorot, zei die lichtbronnen, de zonen van de yeshiva, de zonen van het leerhuis. 25. Hij has verzamelt u, lemme naar jullie plaatsen. lees taasheia om te, om, je te, om je te amuseren, te vermaken met jullie heer in de Torah. Punt. 26. Hem du. Venisharu om diem bemekomam v'yashvu. Zij vrezen? Vrezen? Verleden. Zij vrijzen, zij vrijzen, we Nisharu, en blijven staan op hun plaats. We Yashu, en ze gingen zitten. Nou, waar gaat het over in, wat, wat het allemaal, wat we leren allemaal? 27, Pirouche, de uitleg, punt, Alhu, Ubau, Lehar, Echad. Uzod ha'har 28 shalav amar David, David Miale Mijale bahar Hashem, umi 29 yakum bamakom kadosh. En nu kijk wat het waar, waar het over gaat. Zie je, de de zoger is verwikkeld in de taal zodat men dat men kan alleen dan begrijpen dat iets, als men dat waardig is. Weet? Waardig betekent, wat is waardig? Als men kelima heeft, dan, men, dan is men waardig. Let op. Dat men jezelf in overeenstemming brengt, brengt met de zorg. 27. Algoe, zij gingen o bouw lehar ergaat en kwamen tot een berg. Wat betekent dat? Hoesot hahar, dat is het geheim van, het, van de berg. 28. Waarover de koning David had gezegd, placht te zeggen, in zijn tehirim, in zijn uh, psalm 24. Wie zal opstegen naar de berg van Hashem? Hij zo roept het uit daar, koning David. En hij geeft zelfs zelfde het antwoord op. Nee, omie, yakun, bama, kom, nog steeds een vraag. En wie zal staan op de plaats van zijn heiligheid? Dat is ook weer um, een, so, uh, een beetje van dezelfde, dezelfde aspect als wat de schepper had gezegd. Dat niemand kan uh, zien. De schepper, niemand kan mee zien en blijven leven. En dat is eigenlijk wat ook David zegt. Wie kan opstegen naar de berg van Hashem? En wie kan uh, staan op de plaats van zijn heiligheid? Punt. En zij kwamen naar deze berg, waarover de koning David had in, het, in het psalm, deze psalm geschreven, in hun uh, bevatting. O'chasha'alu dertag alha har, Heri vashemesh. Romees, Let op. En toen zij opstegen naar de berg, naar deze berg, geestelijk, zie je dat? Hij arrivast, arri toen de zon, de zon was ondergegaan. En dat zinspeelt, zin zinspeelt zin erop dat, de, dat hun lichten, hun schijnen van, uh, hun lichten waren uh, uitgegaan. Oké, okay. 31. We ha-anafim sh'el Haylanot. Kashkashu ze ba ze -so 32, Sihata ila nood, mehem Shira Basot 33, akatuw, azi ranenu, kol azejaar. 31. Wanafim en de takken van de bomen. Kashkashum, die flapperden, die stooten. Tegen elkaar, ja. O was zot, en in het geheim van 32, en in het geheim van wat geschreven staat over de, het ge gesprek van de bomen, dat de bomen ook gesprek houden. Shim'u mehem shira, zij hoorden van hen de loof, een looflied. Basot, in het geheim van wat geschreven staat, 33. Ook in Tehillim, ook bij, in de psalm, psalm Tzadivav, psalm 96 staat het. Als je jaar, dan zullen jubelen alle bomen van een bos, van de bos, van de, van de bos. Dan zullen ze jubelen. De volgende pagina. 115 Hasulam de Rechter kolom. with the Shomer Shimu hat Kola Vichole Pirush, and that is what the Zohar said Shimu hat Kola Zay Gordon and Stem we goede, enzovoort. Hier zou ik na dat goede, na 1, 2, 3, 4, na het vijfde woord, in plaats van de komen, zou ik twee dubbele punten zetten. Zoals het over altijd hij dat doet. Pirouche, de uitleg. Punt shimu, twee kool, gazaak. Omerlehem, en ik wilde me komen, drie lichtascheën, behashemit barach, vetorato, de aino, scheërdu fir min ahar. Kijk, zij waren nu in de toestand gekomen waarbij zij zo'n hoge berg. De berg van David hebben ze bereikt. Ja? Dus de, waarbij zij, wat hij had vertelde ons, dat zij konden staan voor de schepper op de berg eh, zo hoog. Daarom konden ze ook de horen het loflied, et cetera. En dan hoorden ze de stem, de stem zeggende. Shim'u, twee kol gazak. Ze hoorden een sterke Stem. Kom er Zegende tegen hen. Zij ja, zij ja, dat zij laat zij dat zij moeten terugkeren naar hun plaats. Drie. Lees daar om te zich te vermaken. met de heilige gezegende zij Met Hashem en zijn Torah. De Hainu, dat wil zeggen, shayardu vier minahar, dat zij, dat zij zullen, dat zij moeten, dat zij zullen uh, afdalen, laat zij afdalen van de berg. Vier na de punt. We Koreota. Ik denk dat het weer moet het otam, waarschijnlijk. Ja, hier staat het bij ons het vierde woord in de regel vier. Staat het aan het einde Hey, En moet het wel mem aan het einde zijn. Mem. Eind letter mem, natuurlijk. We Koreota. Bnei. elokin kadish. Vijf. Al shem madrigatam tam Aval Ram ramesla hem zes, Sha een dnee adam, sche haze ha ze, kidaim, la durima hem, kijk wat die zegt ons. We kore fir otam en hei noemt hen, die dit twee reizigers. Benei Elohim Kaddishin. De zonen, de heilige zonen van Elohim. Vijf. Al-Shem omdat Midargatam vanwege Madregatam vanwege Madregatam vanwege hun verheven traptreden. Aval Ramesla hem maar hij zin, Rames maar hij zin speelt aan hen, dus een hint geeft aan hen. Zes. zei Adam, zei dat de mensen in deze wereld zei Bnei Adam, de zonen van Adam, niet alleen denken van de alleen mensen, maar altijd bij Adam betekent ook oh, daadwerkelijk dat de zonen van Adam... dus de oude zielen... die in onze wereld zijn... Dat is altijd goed opletten. Dit is niet alleen maar... gewoon even... Adam mensen zoals ik jullie had gezegd. Adam betekent oude zielen... die ook dus... Uh, uh, Adam had. Dus Adam... vanaf de Adam... de zielen waren dus... de mensen die... die Eigenlijk oude zielen zijn. Dus oude zielen betekent. Die al incarnaties hebben meegemaakt. En er zijn ook. Daarentegen zijn er ook. Zeker kleine percentage. Van nieuwe zielen. Nieuwe zielen. Maar zullen we dat daarover hebben. Maar hier. Hier suggereert hij dan. Dat er. Uh, maar hier. Zinspeelt hij. Geeft hij hint aan hen. 6. Sheeim adam dat de, men, dat de mensen in deze, die in deze wereld zijn, zijn niet, they niet uh, waard zijn, ladur imahem jagen om met hen samen samen met hen te wonen. Betekent op hun niveau dat dit dat ze niet waard zijn. Zeven. Romes? zeven. Als het romees zou zijn, dan zou dan... waard zijn. Maar goed, het heeft niet. We zeven. Romees heeft niet. En badru, benij, benij, acht, chaya, de hai, alma. Ja, dan moet je het leven van de romees. Hé? Nee, nee, het heeft niet. niet. Klomer, dat zijn bende haolam hazeh, holmim, otam kilo iuchlul lizbol ze etze, Rames sharamaz lehem. En dat is wat hij zin speelt aan hen. Deze stem die daar in ondertijd badro, zei die verstrooid zijn tussen de levenden acht in deze wereld. Ik bedoelde die enkelingen, die enkele lichten, die, zoals die twee grote uh, zijn. Dus, maar dat wil zeggen, Sha'ein neya'uw lama ze, holmim otam dat. Geen mensen in deze wereld die passen bij hen of geschikt zijn, niet geschikt zijn bij hen, dus niet passen bij hen. Dus, wat, wat betekent dat, ze, dat zij passen niet bij hen? Dat zij niet naar eigenschappen, dus geen overeenkomst naar eigenschappen. Kilojuchludisbol zeiden want zij konden, want zij zouden elkaar niet kunnen verdragen. tin we sehr shomer de hilu elin Wechule nafla ir a elaf Alehem. Omikomel makom lo yardu meghar elakamu yashvu Kijk, hier zit een grote hint voor ons geestelijk werk. Let op. Het doet er niet toe op welk niveau, welke niveau wij staan. Zij kunnen je zeggen, nou, die staan zo hoog. Het is altijd een excuus. En de mens zegt, nou, die, die, die, zo, ze, zo. Ik heb die krachten niet. Altijd goed. Kijk nou wat, wat, wat staat het nu over hen. Uh, wat, wat hij vertelt ons. We zegen er 10 de helu elen. zei fraisen, deze fraisen, Ze fraisen die twee. We hulle. Na hier alleen. Er viel angst op hen letterlijk. Ik vertel het letterlijk. De elf. Oe kol En mijn toch. Loyardom je haar. En toch daalde zij niet af. Van de berg. Ella kwam. Maar zij stonden. Zij stonden. Jashu. En ze gingen zitten. Twaalf. En zij verroerden zich niet van hun plaats. Je? Dat is het bijzondere van dat moment. En wat zal het zijn? We zullen zien uh, op de volgende lessen. Maar. Nico, ja, ik heb nog een vraag. Ja. De volgende pagina zei op een gegeven moment dat het dicht ging. uit? Of zo? Van hun uit? Ah, in. Oh. Hun lichten, ja, hun, hun, hun lichten gingen uit. Dat is in, in de vorige, vorige pagina. Right. De regel 30, linker kolom, de linker kolom. De regel 30. Kan okay, je daar iets meer over zeggen? Ja, of? even kijken. <coughs> dat is uh, de regel in de regel. Wij beginnen dan altijd... Altijd beginnen we met, met een... Vanaf dit punt, ja. Dus wat zegt uh, Marco inderdaad... Het was vreemd wat hier staat. Okasha alu. Alle haar, en toen zij, die twee dus, stegen op naar de berg, Heri de, de zon ging onder. Ging onder. Wat betekent dat, toen zij stegen op naar de berg, dat de zon ging onder? Romees, she nistal, ku dat Kijk, altijd is het, moet je zo zien, als men zoiets vertelt over die twee, mens, wat met hen gebeurt. En als iets gebeurt van, op, van buiten, dat is dan een... geeft weer de toestand waarin zij zich bevonden. Dus zij stegen naar de berg. Dus naar de berg van de David. Dus de hoogste, naar de plaats waar dus de Hashem eigenlijk vertoefde. En Um, ze waren het waardig. En maar toen ze kwamen, stegen ze omhoog naar de berg. Dan ging de, de zon ging eronder. De zon is dan bovenop en er ging eronder. Dat betekent donkerder werd. Donker werd betekent dat dat zin speelt, dat is dan een hint, dat de lichten van hen, van binnen die mensen, die uitgedoofd waren als het ware, die, ja, duidelijk, dat dit hun schijnen van binnen van hen was uitgedoofd, uit, ging uit van hen, dan betekent uitgestoord werd. Daarom voelden ze wel dat, zagen ze wel dat het donker was. dat is de, de taal van de, van de zoger hoe dat hun ja, toestel... Het licht ging uit, of de, het licht trad uit ehm uh, dat dat zinspeld dat hun lichten hun het van binnen hun, hun lichten gingen eruit er eruit ja dit oké okay. moeten maar opstaan dan vinden ze een klein toestand zitten toch zitten ze eerst eerst dat ja. eerst stonden ze wel eerst stonden ze wel precies era goed era goed Zie je dat? Suggesties, erg goed. Het mag wel suggesties, dat is de hele bedoeling. Dat is dat we niet bang moeten zijn om, om, uh, om uh, de interpretatie te geven. Het is niet erg, want morgens heb je de andere interpretatie. morgens zit je op een ander niveau. Dus moet je niet bang zijn dat je... Het belangrijk is dat je weet dat het dat niet overtuiging gaat. Niet om jouw overtuigingen, ja of niet? Het gaat om, je weet dat het aan jouw aan jou weg verbonden, intrinsiek aan jouw weg naar Hashem. We hebben gezien ook bij hen, ook bij die twee reizigers. Daar konden ze nog niet het licht haaien niet eens. En daarna hadden ze gaaien bereikt. En daarna hadden ze ook de, de ketter, de de jichida bereikt. Ja. Maar nu is het inderdaad. Dus niet bang zijn om... Dat is wat hij ook zei hier. Dat eerst hadden ze de... De, het licht bereikt ze kwamen ze naar de top van de berg van de daar waar, waar de koning David had gezegd dat wie kan daar naartoe komen en zij konden dat wel en andere, en andere dingen en dat geen niemand kan Elohim zien niemand kan de engel zien en blijft leven ook Moshe heeft dat gekregen dat besturing, dat zo op die manier het bestuur werkt, dat het op die manier was, is. En toch, zij hadden wel licht gezien van de attic en bleven levend. Dus zij klommen helemaal omhoog. En nu inderdaad, wat hij zegt, nu ons, dat zij angstig werden, angstig werden, omdat er geen licht opeens het licht ging uit, en, en dat zij, st zij stonden, zij stonden wel, Ella Kamu stonden op, en dan gingen zij zitten. Gingen ze zitten, precies naar hun eigen plaatsen, dus weer terug, weer terug, zij kwamen omhoog, zij verkregen Gadloed, zie dat? En nu keerden ze weer. Gewoon even uh, hardop denken, wat Jeroen wat doet. ...zij hebben verkregen de katloed... Ze hebben ...al het hoogste gekregen... ...en nu dalen ze opeens af... ...dan is het donkerder, donker... ...omdat dan ga je weer naar je eigen plaats... Oh, het een paradijs dan het ja, ...en ga je weer in de katloed... ...en weer niet naar je eigen plaats... ...naar je eigen plaats... ...maar dan natuurlijk... ...al, al uh, niets verdwijnt <lacht> in het geestelijke... ...dus je gaat verder natuurlijk... ...maar op een hogere plaats... ...weer naar jouw plaats... Maar dan, het is, weer, het is nu donker en je, je, zij gingen zitten, dat betekent dat ze inderdaad zitten nu in katnoot. En dan is het ook uh, dat zij angst hebben, of een soort, soort vrees hebben. Omdat als wij geen tien, tinsverrood ervaren, dan hebben wij vrees. dan het gevoel voelt ook dat wij moeten voorzichtig, moeten wij waakzaam zijn, etc. Maar zij verroerden zich niet van hun plaats. Dus elk woord is duidt, ziet dat duidt op de toestanden die zij beleven van binnen. Oké? Okay. Is het allemaal binnen het lagere paradijs of ook van het hogere naar het lagere? Dat kan zijn dat je zij dan. Nee, maar hogere-lagere kunnen we niet zeggen. Waarom niet? We hebben nu over de over, de, maar we, maar we, hebben, we, kijk, we hebben nu niet, niet over de zielen in, in het lagere paradijs en in het hogere paradijs, want daar hebben we alleen over zielen. Hier hebben we over twee mensen in deze wereld. Dat zijn twee, twee grote rechtvaardigen in deze wereld. Zie je dat? Maar zij kwamen dan en niet zij, maar dan de ziel van Rabbi, van de Rav Menuna Saba kwam van het hogere paradijs. Daalde naar hen af. Naar deze en heeft zij verheven. Verheven hen. Qua inzichten. Zij bleven in deze wereld. Maar daarom. Maar vanuit deze wereld stegen zij op. Naar die grote berg. Grote berg. Omdat zij bleven in deze wereld. En stegen zij op geestelijk naar die hoge wereld. Dus die, die relatie, dat jij steeds die uh, ziet achter die schijnbaar symbolische beschrijving, dat jij pr probeert te zien dat het uh, gaat om de innerlijke toestanden en uh, fasen in de bevatting van die twee. Nog, Nog iets? Nee? Nog iemand ja. nog iets, ja. Ja. Ja, wil ja. Misschien iemand nog wil, wil nee, iets. Nog in een, iemand nog misschien een vraagje wil of zoiets. Maar een kort een kort vraag je goed. Wat, uh, zo, als je dat komt bij jou spontaan iets. Mag wel, wij zitten niet in een, uh, in een religieuze instelling dat we aan de regels gebonden. Als bij jou opkomt, zo spontaan iets. iets dat kan ook van boven komen, absoluut komen van boven. Je mag wel zeggen dat. Ja, alleen uh, kort. En twee, twee drie woordjes of zo zeggen. Dat, want, dat is, ja, want wij werken samen. Het is, is niet uh, een man's show. Is, ook wat ik kan vertellen op de tegen tijdens les. Is ook dat ik neem van jullie op. Wat, wat ik voel aan het begin van de les. Hey, ik voel van jullie dit. Ik voel, niet dat ik kan het omschrijven wat ik voel. Maar ik neem het op in mijzelf. En dat moet je ook altijd ook doen in het geestelijke. Je maakt jezelf klein van binnen. Waarom? Jij wil ook ontvangen. Jij wil geven. Jij wil ontvangen. Je kan niet anders dan door jezelf van binnen klein maken. Altijd zo. Dus dan maak je jezelf klein, dan kan je als je klein maakt jezelf van binnen, dan kan je al die impulsen van alle anderen ontvangen. Dan ontvangen ze. Und je kan het niet misschien onder woorden brengen, het is niet belangrijk. Want onder woorden, als je alles wat je brengt onder woorden is, niet alles wat je brengt onder woorden is, het, is het dekt niet. Daarom is het natuurlijk horen, de stem en horen, hoe dat hoe dat werkt, is veel meer dan alleen maar woorden. En dan gooi ik het omhoog, als het ware. Laat ik het gaan. En wat er komt uh, van boven, samen met de tekst, zo, dat maakt het geheel wat we wat moet helpen. Ook de vraag wat jij stelt, moet ook de bedoeling hebben van, dat het dat jij begrijpt, dat jij bevat, dat jij een stukje denkt van bevatting, ook zegt nou, misschien is het dat niet, misschien is het dat, dat is de bevatting, dat jij laat zien, de kabbalistisch, dat jij, wat jij meent, dat het dat is. Je moet je niet schamen. Het, okay? het is niet uh, iets dat het, ja, nee, het is jouw bevatting, dat is, dat is het kroonprincipe, het kroonprincipe, dat het, Jouw bevatting is. En het is niet. Het is, niet uh, het is alleen aan tijd gebonden natuurlijk. Want aan tijd gebonden bedoel ik ten aanzien van jouw toestanden. Alleen jouw toestanden. Want dan ga je volgende keer. Is het, uh, over een jaartje dan zal ik zeggen. Nou. Toen was het nog dit. Dan uh, zal ik kijken zo. Maar op die manier gaan we verder. Gewoon erbij. Bewust blijven, nog een keer. Wat wij doen is niet iets van vangen, iets van profetie en iets doen dat. Wij doen alle dingen bewust. Maar boven het verstand, daar gaat het om. Okay. Steeds boven het verstand. Leren gaan boven het verstand. boven het verstand. Alleen als je boven het verstand komt, dan voel je verlossing. Als je dan goed ziet, als het je voelt dat het moeilijk is, zwaar is, zit je binnen het verstand. Altijd dan, dan moet je, of je in de file staat, wat dan ook, probeer dan weer boven het verstand te gaan. Dus, jij weet al de toestanden, wanneer jij leert de kabbal zo. Probeer dat opwekken bij jezelf en zeg tegen jezelf, ik ga boven het verstand, doe het er niet toe. Meer, meer, nog een keer, meer. Betekent niet binnen het verstand, niet proberen met de logica. Dus als jouw lichaam probeert aankomen met de logica, logische argumenten en dat en dat, dan moet je niet in contact komen, moet je zeggen aan het lichaam, dankjewel, dat jij komt met die logische argumenten. Want dat is het, lichaam is speciaal begiftigd met die logische argumenten, om jou te bewaken over jou, dat jij niet... Uh, dat jij godverhoede God niet in jou, jouw vingertje in een vuur stopt. Hij zegt, nou, let op. Eén keer doe je dat, ga je het nooit meer doen. Dat is dan jouw verstand, blijf waken, waken over jou. Dat jij niet zo van, de, van, een, van een brug springt of zo, allerlei andere rare dingen dat je doet. Dat is jouw verstand, dat heeft een goede, goede doel, een goed, goede rol. Maar niet meer, dan moet je zeggen altijd dank aan je lichaam. Niet zeggen, ik ga je kapot maken. Het dus, is een deel van jezelf, het is rechts en links. Dat heb je nodig, je verstand heb je nodig. Dus niet gewoon, niet letten op je verstand, of op de niet, op niet letten op de argumenten van jouw verstand. Dat is, dat is onverstandelijk. Gepen je? Terwijl die, dat jouw verstand zegt, wat doe je nou? Het is, een, het is een onzin wat je doet. Hoeveel leer je en het helpt jou niet. En het is dit en het is dat. Dan zeg je dat erg goed. Want dat men geeft, dat jij moet geloven dat het van boven komt. Dat men jou laat zien van boven. Met al die argumenten van jouw verstand. Om jou af te brengen van het werk en jij zegt ik ben dankbaar jou, voor jouw logische argumenten van jouw verstandelijke argumenten maar ik ga boven het verstand